3 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Toezichthouder Opta vindt dat telecombedrijven moeten stoppen... met het gebruik van omstreden DPI-apparatuur. Gisteren werd bekend dat KPN met deze apparatuur... het mobiele internetverkeer van zijn klanten aftapt. Het bedrijf zegt dat het dat alleen doet uit zakelijke overwegingen... en dat niet naar de inhoud wordt gekeken. Maar er kwam veel kritiek onder meer over schending van de privacy. De telecomwaakhond opta is tegen, maar heeft niet de wettelijke bevoegdheden om er onderzoek naar te doen. Het college bescherming persoonsgegevens heeft die wel, maar wil niet reageren. KPN's concurrent Vodafone heeft vandaag gezegd dat het de DPI apparatuur ook al jaren gebruikt, maar de privacy van de klanten is daarbij niet in het geding, zegt het bedrijf. Een deel van de onderzoeksafdeling van MSD Organon blijft definitief in Os... en dat betekent dat een kleine 500 van de duizend banen... in de Brabantse plaats behouden blijven. Net als de ondernemingsraad is nu ook de raad van commissarissen... van het Amerikaanse moederbedrijf Merck akkoord gegaan. Met het besluit om de onderzoeksafdeling gedeeltelijk in Os te behouden... komt een eind aan een jaar van onzekerheid bij de werknemers van MSD Organon, zegt de OR. Enerzijds dus een stukje opluchting dat er nu eindelijk duidelijkheid komt... maar anderzijds natuurlijk ook heel veel... Uh... Verdriet en dubbele gevoelens, ja, van de werkgelegenheid die verloren gaat. Organon is altijd een heel mooi bedrijf geweest, uh, met een rijke historie. En dat is het, uh, ja, het dubbele aan, uh, aan dit uh, traject. Eerder wilde Merck alle banen van de onderzoeksafdeling in OS schrappen, maar daar werd fel tegen geprotesteerd. MSD Organon in OS houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de logopedist, de diëtist en de ergotherapeut is het niet langer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te hebben. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel hierover van minister Schippers van Volksgezondheid. Met de maatregel om de verwijsbriefjes voor behandelingen door paramedici te schrappen, wordt de huisarts ontlast en krijgt hij meer tijd voor andere zaken. Eerder was al besloten dat een verwijzing voor onder andere de fysiotherapeut en de mondhygiënist niet langer nodig is. Een ex-gevangene uit Tilburg moet weer de cel in omdat hij misbruik maakte van een pinpas. Die had hij na zijn vrijlating vorig jaar augustus van de gemeente gekregen nadat hem een uitkering was toegewezen. De limiet hoorde bijna 600 euro te zijn. Maar bij het pinnen ontdekte de man dat hij oneindig veel kon opnemen. In een paar dagen pinde hij voor bijna een half miljoen euro. Zo kocht hij exclusieve kleren voor zijn vriendin... en een luxe auto voor zijn moeder. De man moet anderhalf jaar de cel in... en moet het geld terugbetalen aan de bank. Het weer, zon en stapelwolken. In het binnenland kans op een bui. Aan zee blijft het droog. Het is 14 graden langs de kust en 18 in het oosten. Morgen buiig en frisser. Het wordt dan zo'n 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. De langste files op dit moment zijn op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopend Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch Maastricht bij knopend De Hoogte: 2 kilometer...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 Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. De Maagd Marino van Yves Petri, Winnaar van de Liberis Literatuurprijs 2011. Een schokkend boek met een extreem onderwerp. Geprezen door de jury als een treffzeker, intrigerend meesterwerk.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 Welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent welkom hier om de uitzending bij te wonen. We gaan het hebben over onderwijs dat niet leidt tot een baan... en dat volgens sommigen dan ook stopgezet zou moeten worden. Een debat dus tussen Eimert Mijlwijk van SC&V Jongeren... en Jan van Zijl van de MEO-raad. En de column van Justus van Oel over het nut van natuurrampen. Wilt u reageren? Doe dat via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons hashtag AfroVML. in de spelletjeskamer. Mm, mm, mm, mm, mm. Oké, okay, nou, even kijken hoor. Uh, goed, komt-ie. Van welk spel werd iedereen blij totdat de spelregels uitkwamen? Uh, even denken hoor. Ja, niet te lang, de loper loopt. Uh, uh, ik denk uh, de vastgoedverfraudenzaak tegen hoofdverdachte Jan van Vee. Dat is goed. Jezus, jongen, jongen, jij weet alles. Ik lees gewoon de krant, ik mag nog een keer gooien. Ja... Ik twijfelde nog even aan die... Ja, hoe kan ik dat nou netjes zeggen? Aan die smerige, corrupte rotzakken bij de FIFA. Maar gelukkig was het goed. Ja, het was goed, ja. Het kaarten telt, hè? Ja! Oké. Okay. A ah, elf. Eén, twee, Ja, je komt drie. op het vraagteken... 5, 6, 7... Ja. 8, 9, 10, 11. Hier kom je terecht op het vraagteken. Mag ik het misschien even helemaal zelf doen? Dankjewel. 8, 9, 10 en 11. Ik sta op het vraagteken. Ja, dat zei ik al. Nou, zal ik het voorlezen? Lees me voor. Reis door naar Damascus of rij een etappe mee in de Giro d'Italia. jongen, jonge, wat makkelijk zeg. Nou, dan reis ik toch liever door naar Damascus. Kun jij mijn pionnetje even daar neerzetten? Ja, ja, ja. logisch. Het is nu in het Midden-Oosten veiliger dan uh, om te wielrennen. Nou, er staat hier, gooi 1 of 6 om je volgende stappen te bepalen. Bij één win je Damascus, bij zes moet je direct terug naar Den Haag. Goed, dus ik moet één of zes gooien. Ja, Dat zegt hij toch net? Godsalm. Hem... Nee, even niet zo aangebrand te doen. Gooi nou maar. Nou, gezellig, ik doe nog een keer mee aan een spelletje. Je moet gewoon gooien en niet zoveel lullen. Ja, gooien. 1 of zes. Vier. Nog een keer. Ja, dat begrijp ik wel, dat ik nog een keer moet gooien als ik vier gooi. En ik moet eigenlijk een één of een zes gooien. Ik ben niet achterlijk. Ja, gooi nou maar. Weer vier. Ja, als je nog een keer vier gooit ben je een veelpleger... en moet je naar de tbs-kliniek en drie beurten overslaan. Lieve hemel, ik vraag het dus. laat daar weer even vier gooien. Doe toch even normaal, het is dus maar een spelletje. Twee. Kut, jammer. Nou, dat schiet lekker op zo. Drie. Oh man. Vijf. Oh. Drie. <lacht> vier. Twee. Staat er ook wat in de spelregels over als je geen één of zes gooit? Nee, gooi nou maar door. Ah, zes. Nou, terug naar Den Haag jij. Eh, uh, Siri, uh, welke jager kwam er deze week uit de kast? Jan Kees. Ja, is goed. Nou, ik kap ermee. Ik ook. Ah, jongens, kom op. Nee, ik zit hier al drie uur te wachten tot ik eens aan de beurt ben, Het gaat toch niet gebeuren. We kunnen wel wachten tot Griekenland er bovenop is, maar dan zit ik hier morgenochtend nog. Jongens! En trouwens, Gaddafi had te lang uh, Osama achterna moeten gaan, en die Assad ook. Jullie kunnen gewoon niet tegen jullie verlies. Ach, natuurlijk wel. Hij heeft er niks mee te maken. Oh, nee? Nee! nee. Nou, dan heb ik gewonnen. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live twee mensen hier de vloer om met elkaar te debatteren. Er staan twee katheders, twee mensen met verstand van zaken daarachter in debat over En vandaag gaat het over het veel bekritiseerde middelbaar beroepsonderwijs. Want niet alleen blijken opleidingen in een aantal gevallen niet aan de regels te voldoen. Ook waar ze wel zich aan de regels houden... is het nog maar de vraag of leerlingen met een diploma aan een baan komen. Bijvoorbeeld in de dierverzorging of als kapper. CNV Jongeren en scholierenorganisatie Lax gooiden de knuppel in het hoenderrok, pleiten voor zwarte lijsten... en zelfs voor het financieel korten van mbo-opleidingen... die nauwelijks kans bieden op een baan. Hierover gaan straks in debat Eimert Melwijk van CNV Jongeren... en Jan van Zeijl van de mbo-raad allebei welkom. Eh, meneer Melwijk, om met u te beginnen. Wat hebt u eigenlijk gestudeerd? Ik heb milieukunde gestudeerd. Milieukunde? Ja. En was het voor u van belang bij die keuze uh, hoe groot de kans op een baan was? Ja, ik wist dat het milieuprobleem enorm, enorm aan het groeien was in de wereld. Dus dat, dat is een groeimarkt en dat ga ik maar studeren, ja. Ja, maar u doet het nu niet. Ik doe het nu niet, inderdaad. Het is een opleiding waar je nog wel andere kanten mee op kan. En ik heb er daarnaast veel gedaan. Dus ik denk dat zeker voor mensen die de universiteit doen... is het nog wel iets makkelijker uh, om door te stromen naar een ander vakgebied. Mm. En meneer Verzeijl, u bent voorzitter van de MBO-raad. Uh, voor mensen die dat misschien niet zo goed kennen... aan wat voor opleiding moeten wij bij MBO denken? Dat varieert van de, de loodgieter tot de controller, de ICT'er, de, de designer. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken, de timmerman. Noem het maar op. Alle vakmensen, die, uh, ook de technici in deze studio voor een deel ongetwijfeld... hebben een MBO-opleiding. En weet u eigenlijk uh, uh, ja, wat studenten meewegen bij de keuze voor een opleiding? Is, is, is die kans op een baan daar uh, zwaarwegend in? Ja, ik denk dat dat voor de meeste studenten wel, wel telt. Uh, maar tegelijkertijd weten we van alle opleidingen op alle niveaus... dat het kiezen als je 14, 15, 16 bent ongelooflijk ingewikkeld is. Hè, ook veel WO-studenten kiezen eerder de eerste stad en, daar, en daarbij passende opleiding. Dus dat komt overal voor, dat is ingewikkeld. Het maar... uitgaansleven is dan misschien toch nog net is, iets belangrijker Dat speelt, dan, dat speelt, dat speelt de ook de bij VWO-studenten een rol, ja. ja. U gaat beide straks discussiëren over de stelling uh, die wij als volgt hebben geformuleerd... Het mbo moet geen scholieren opleiden die toch geen werk zullen krijgen. Nadat wij weer geluisterd hebben naar muziek van Happy Camper. At the mall to buy us some stuff I thought that we had enough But some things are old, some are worn out So why don't we drive into town I said alright, we'll get what we need Like groceries and something to eat Now here we are, a day at the mall Oh, books and cups and washing machines. Yeah, there's plenty of all that you need stairs and shops and cafes. Where's the extra I get tired. I seem to enjoy choosing stores I'd rather avoid. The walking. Long baby, I'm bored. I've tried it. Happy Camper met A Day at the Mall. Appel hoorde u, Job Roggeveen, ziet ze van Gorkum op viel, Lisa Mijntjes, zang. En Job Roggeveen is de bedenker van dat alles. Ik heb eerder al gevraagd, als je nou uh, weet hoe de vrolijke Yeti heet... die de hoofdrol speelt in de clips van Happy Camper... dan kun je cd's winnen of kaartjes voor het optreden in Zwolle... donderdag 19 mei, daar is op gereageerd. Maar mogen wij wel zeggen, Sander van Weegereef uit Zandam en Evelien Ketelaar zijn de gelukkigen. Die mogen dus kiezen tussen een cd of de kaartjes. Job Rocheveen hier, het uh, bedenken van dit gezelschap. Een gezelschap wat, wat, wat eigenlijk een soort gelegenheidsformatie is. Hè? Ja, ja, ik heb uh, een uh, cd gemaakt waarbij ik uh, zelf alle liedjes geschreven heb... en elf verschillende zangers heb gevraagd om mijn liedjes te zingen. Waarom elf verschillende? Nou, ik, had, uh, ik schreef een heleboel liedjes... en ik, uh, het leek mij wel een interessant plan... om gewoon voor elk liedje een andere zanger te hebben. Ik, uh, ik speel ook in de band Alpino aan de Volunteers en allerlei verschillende bandjes gezeten. En ik wilde gewoon een keer iets anders doen... en kijken wat daaruit zou komen. Ja, zoals Tim Knol doet mee, Lijne doet mee. Zouden hier ook zijn, maar, maar zijn Ja, Leinen is ziek helaas. Dus ja, uh, die konden niet bij zijn vandaag. Maar uh, ja, en Janne Schra zingt erop mee, Ricky Kolen. Alle ja. hele leuke mensen die ik uh, benaderd heb... Ter, ja, terwijl we gewoon met de, met de band overal rondspeelden... en uh, mensen tegenkwamen, zeg maar. Hartstikke en, leuk, maar ja. wij merken uh, weken hoe moeilijk het al is om hier een gewoon bentje uh, bij elkaar te krijgen. Laat staan dat je met deze mensen allemaal op moet gaan trainen. Ja, dat lijkt me dan? inderdaad ook wel een, een uitdaging. Ik ben nu de laatste tijd naast muzikant ook een soort organisator... om uh, inderdaad uh, iedereen ter plekke te krijgen. We hebben laatst in een uitverkochte kleine comedy gestaan... inderdaad met elf zangers op het podium. Uh, met z'n achttien in totaal waren we. Nou, je hebt dus, niet uh, de opleiding media en entertainment achter de rug. Nee, dat niet. Meer. Jij leert het in de praktijk. Ja, inderdaad. Gewoon heel veel spelen en heel veel doen. En, uh, ja, en vooral gewoon, het is echt te gek dat je met zoveel verschillende mensen dat doet. En iedereen is heel enthousiast. Dus het is echt een, ook backstage-merkje dat het super gezellig is. En allerlei verschillende contacten ontstaan. Nou weer 19 mei in Zwolle is iedereen er? Uh, ja, in, uh, in Zwolle staan we er weer met z'n allen. Dus, um... Oké, okay, en noem even de titel van de CD nog. Uh, de titel, de, het project heet Happy Camper en de titel van de CD is ook gewoon Happy Camper. Ook en daarop uh, staat ook het uh, Collection of Songs by Job Roggeveen. En dat ben ik, dus... Zo direct gaan we <laughs> jullie nog een keer horen. Voor dit moment dank. Oké. Okay. Tijd voor het debat met Eimert Mijlwijk van CV Jonger en Jan van Zeil... voorzitter van de mbo raad En ze gaan debatteren over de stelling... het MBO moet geen scholieren opleiden die toch geen werk zullen krijgen. U krijgt beide eerst twee keer een half minuut om ongestoord te praten... en daarna uh, wordt het vrij worstelen. Althans, dat mag. Uh, ligt er nu natuurlijk. Uh, Eimert Mijlwijk, eerst een half minuut om aan te geven... waarom u het met de stelling eens bent. Ja. Het is heel erg belangrijk voor Nederland en in het bijzonder voor jongeren... dat er een verband zit tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Op dit moment is dat verband er niet of onvoldoende. Er worden jongeren opgeleid die toch geen baan gaan krijgen... terwijl er in andere sectoren enorme tekorten zijn. Dat is rot voor jongeren, want die kunnen geen baan krijgen... maar nog rotter voor de economie. En daar moeten we wat aan gaan doen, bijvoorbeeld door beter voor te gaan lichten... en misschien zelfs door de financiering van opleidingen aan te passen... die toch weinig baankansen bieden. Morgen time. Jan van Seil, een halve minuut. Ja, ik ben het ook mee eens. Het onderwijs moet geen uh, onderwijs aanbieden... als er geen arbeidsmarktplaats tegenover staat. Alleen doet het onderwijs het ook nauwelijks. Het MBO al helemaal niet. 94 procent van de MBO-gediplomeerden... heeft binnen een half jaar een baan op zijn of haar niveau. Nederland heeft, ondanks de crisis... de laagste jeugdwerkeloosheid van Europa. Dus als er al een probleem zou zijn... Uh, dan is het in ieder geval heel bescheiden. En moet je dat ook met bescheiden middelen aanpakken. Daar ben ik best voor open, sta ik best voor open. Maar uh, uh, zwarte lijsten en, uh, en boetes, dat lijkt me niet werken. En met Melwijk, 30 seconden. Ik heb gehoord wat er gezegd wordt. Er zijn heel veel mensen die makkelijk een baan vinden... maar er zijn dus 6 procent in ieder geval, en waarschijnlijk zijn het er nog meer... die heel moeilijk een baan kunnen vinden. En het kan toch niet zo zijn dat je mensen drie jaar lang voor iets opleidt... en vervolgens hoor je, hé, hey, er is eigenlijk geen baan in te vinden. Dat zou je van tevoren moeten tackelen. We kunnen het die studenten niet aandoen. En sterker nog, we kunnen ze veel beter echt richting geven. Er dus zou het mbo die handschoen op moeten pakken. En als er nu gezegd wordt, er is eigenlijk geen probleem... dan doe je echt onrecht aan de situatie. Jan, Jan van Zijl van de mbo, raad, half een minuut. Er is op zijn best een klein probleem, daar kun je wat aan doen. Uh, overigens, binnen het mbo, anders dan bij het hbo... Moet je, Wil je uh, kunnen beginnen aan een opleiding, een stageplaats kunnen organiseren? Daar doen wij ook heel veel onderzoek naar, hoe het met die stageplaatsen zit. Maar als er op een gegeven moment, bijvoorbeeld voor kapsters, heel weinig stageplekken zijn. Dan nemen scholen deze leerlingen niet of nauwelijks meer aan. Dus ik ben er overigens voor dat studenten op het VMBO al te horen krijgen... waar liggen je kansen, waar zijn je kansen het grootst? Doe dat via motivatiegesprekken, maar niet via zwarte lijsten. Daar komt nog eens bij dat wat vandaag een tekort is... kan morgen een overschot zijn. U zegt, meneer Van Zijl dat 94 procent van de studenten... op dit moment binnen een half jaar werk heeft. In crisistijd, in recessietijd. Is, is, is, is, maar dan ook werk waar ze voor opgeleid zijn? Voor een deel wel en voor een deel ook niet. Zie ah. mijn, mijn rechterbuurman, die is van Milieukunde opgeleid... Ja. en die, uh, met verven voert hij het CNV Jongeren aan. Dus dat is ook niet direct, uh, uh, zeg maar kosten als je zo bekijkt. Nee, maar er zit dus nog wel een gat als het gaat maate... om het goed afstemmen... van opleidingen op, op het werk. Ja, dat is toch echt niet zo groot. Naarmate de opleidingen hoger zijn, zie je bij ons bij het MBO hetzelfde als bij het WO en het HBO. Namelijk dat ja, hier en daar mensen andere dingen gaan doen... dan waarvoor ze opgeleid zijn. Ja, meneer Meijlwijk, ja, uh, ja. het valt wel mee allemaal. Hoor. Ja, typisch, typisch de onderwijswereld die heel lang zegt... er is eigenlijk geen probleem. Terwijl er wel degelijk een probleem is. En dat is zelfs aangetoond door de onderwijsinspectie... die in 2010, nog geen jaar geleden een rapport uitgebracht heeft waarin wordt aangetoond... dat de zorgplicht die het onderwijs heeft voor arbeidsmarktperspectief... daar is zelfs een wet voor gemaakt in 2008... daar wordt aangetoond dat die zorgplicht niet of nauwelijks wordt nageleefd. Dus dat is niet alleen mijn of, mening. Want? want er is heel weinig verband tussen die uh, aanbod van het onderwijs... En die vraag op de arbeidsmarkt. En dat zouden ze nou moeten kijken. En u noemt even in de marge van een voorbeeld van kapsters. Wij hebben gisteren, ook naar aanleiding van deze week, het nieuws deze week, tientallen mensen die bij ons aangeven. Nou, wij voelen precies hetzelfde. En dat zijn, is maar een topje van de ijsberg. Het gaat dus om tienduizenden jongeren die eigenlijk met valse voorwenselen en in opleiding ingelokt zijn. Nou, om dat opleiding te profileren. Dat zijn hele grote woorden, valse voorwenselen. Ik ben overigens niet op tegen dat je via goede gesprekken jongeren nog beter motiveert om datgene te doen, maar hun kansen het groot. Zijn. Ik heb bezwaren tegen zwarte lijsten. Uh, even over het inspectieonderzoek. Het ging over het lagere niveau bij ons, niveau 2. Uh, jonge meisjes over het algemeen voor de, voor de opleiding Zorg en Welzijn. Dat sluit niet het goed staat, aan die opleiding. Wat, het daarbij wat vaststaat is dat je heel veel van deze leerlingen... niet uh, überhaupt naar school krijgt... als je ze niet een kans biedt om op school te komen. Wij zijn er dan meer voor dat die, jongen, die jongeren dan op school... dat je ze dan begeleidt naar de goede richting... dan dat je zegt, een zwarte lijst, ga maar in de techniek... als je eigenlijk iets heel anders wil. Ja, u wil vooral leerlingen binnenhalen. We krijgen ze toch allemaal wel binnen. Dus dat is het punt helemaal niet. Het gaat, het gaat erom dat je niet via een zwarte lijst die arbeidsmarkt kunt sturen. Wat vandaag een tekort is, is morgen een overschot. Stel bijvoorbeeld, je zou zeggen, de bouw. Hebben we even wat minder mensen nodig, want de bouw, hè, we weten het allemaal, in crisis. We weten ook het over vier jaar... Die bouw weer aantrekken. Dat heb je ze weer wel nodig, meneer maar Dat hoop je. Moet je nu een zwarte, zwarte lijst Daar kan het MBO niet op inspelen. Ja, dat is interessant. Het argument wordt inderdaad aangehaald van... ja, maar we kunnen de toekomst niet weten. Dan is het toch wel bijzonder dat wij vrij nauwkeurig konden voorspellen... dat er 400.000 mensen tekortkomen in de zorg over tien jaar. Dat we uh, in ieder geval 60.000 mensen tekortkomen over drie jaar in de techniek. En hoe kan het dan zijn dat we daar met z'n allen geen actie opnemen? We rijden als het ware naar een afgrond toe en we doen niets. Het zal het CNV toch moeten aanspreken dat we niet in China leven. Maar je kunt zeggen van, jij ziet er wel technisch uit. Jij gaat in de garage werken, terwijl je eigenlijk iets heel anders wil. Of tegen meisjes of jongens zegt, we hebben dringend mensen nodig... in de demente moet je je voorstellen. Ben je 15, komt er iemand zeggen van het CNV, jij moet naar de demente nou, dat zo, werkt dat dus, zo werkt dat dus niet. Ja. Nogmaals, ik ben het er mee eens dat je zelfs die 6% probleem... Moet aanpakken, maar doe dat nou via serieuze gesprekken. Meneer Melwijk, u bent Chinees bezig. Ja, dan moet er natuurlijk een bruggetje naar een heel extreme situatie gemaakt worden. Nee, waar we voor pleiten is een zwarte lijst. En waar is het onderwijswereld bang voor? Als er geen opleidingen nee. zouden zijn. Want die zwarte, die zwarte lijst laat zien hoe grote kans op een baan is bij die en die opleiding. Exact. En als, als er volgens de heer Van Zijl die opleidingen er niet zijn, nou dan hoeft heel die zwarte lijst er niet te komen. Maar de heer Van Zijl is waarschijnlijk bang dat ze er wel zijn en dat wij een aantal nee. opleidingen nee. aan gaan pakken. Het is toch heel dat nuttig, echt... meneer Van Zeil, als je dat weet van tevoren. Nee, want wat bijvoorbeeld een tekort is in Groningen, dat weten van de kapperopleiding bijvoorbeeld. Er zijn alweer regio's waar een tekort aan kapsters is... omdat drie jaar teruggeroepen werd. Ook een beetje balinerend en karikaturaal. Ze leiden alleen maar op voor kapster. Volgens zie je nu al in regio's in het land een tekort aan kapsters. Kortom, je kunt geen landelijke lijst maken. Dan moet je al regionale lijsten maken. Dan moet die lijst ook nog rekening nou ja. houden. Dan moet die lijst ook nog rekening houden met wat we verwachten over drie jaar aan tekorten en overschotten. Dat gaat dus dat zo Toch niet als, werken. als je, Meneer ja. Melwijk zei dat als je weet dat er over een aantal jaren. gigantisch aantal in de zorg nodig zijn. is het toch gek dat wij nu bijvoorbeeld jongerenopleiding. ik noem het maar weer eens even voor me media en entertainment. zo'n pretopleiding die ook nog eens oh, niks voorstelt. Oh, oh, maar we praten nu over het HBO. Hè. Even, even, even aan elkaar halen. U zei uw introductie ook. Het dus is, is, is geen mbo, maar je zult toch dit soort verhaal. pretopleidingen ook wel Waar bij het ik mbo hebben? Bent, er komen niet? twee kinderen bij u binnen. De een zegt, ik droom mijn hele leven lang al om kapper te worden. Die moet je dus aannemen, want die komt er wel. Die ander zegt, ik twijfel. Mijn eerste keus lijkt me kapster. Maar ik vind horeca of de zorg ook interessant. Dan zal bij een goed gesprek gezegd worden, weet wat jij moet doen? Jij moet in de zorg gaan, dan zijn je kansen veel groter. Dat lijkt me een veel betere aanpak dan Zwarte lijst. Nou kijk, ik doe goede zaken hier. We niet voor niks naar Amsterdam gekomen. Dit is inderdaad, wat we, dat is in ieder geval een eerste stap. Dat is nu al wat er onvoldoende gebeurt. Het is namelijk zo dat wij gisteren ook mensen hebben gesproken... die geen idee hadden dat je in de mode inderdaad moeilijk, en moeilijk een baan kon vinden. Die informatie wordt dus niet gegeven. Dus als we deze zaak vandaag kunnen afronden, ben ik in ieder geval heel blij. Right. Okay. En ik denk e, e, dat gebeurt dat vrijwillig, meneer Van Zijl, of is dat, nou, gewoon... dat Gelukkig gebeurt het al op veel plekken. En als, ik me, als mijn buurman zegt dat zou veel meer en beter moeten... dan sluiten we hier een deal. Die deal is nu eh, ter die plekke gesloten. Dat, dat schiet op, maar u wilde eigenlijk verder gaan. Hè? Want u had het ook over mogelijk zelfs eh, opleidingen financieel korten. Ja, het is een, als het ware een getrapte raket. Je, je begint met voorlichting. Als dat niet werkt, moet je inderdaad aan de financiën gaan trekken. En dat is inderdaad moeilijk voor de onderwijswereld... want die willen de vrijheid behouden. Dat snap ik ook wel. Maar als er echt problemen zijn... En dan moet je eerlijk zijn en zeggen, nou jongens, hier gaan we wat aan doen. En dan moet de overheid ingrijpen. Nee, de, overheid, de overheid betaalt dure opleidingen in de techniek... bijvoorbeeld al beter dan andere opleidingen. Ik voorspel, als er een zwarte lijst komt waar een pla financieel plaatje aan hangt... dat we over tien jaar een nog veel groter het is nu niet zo groot overigens, discrepantie hebben tussen vragen en namen op de arbeidsmarkt. Want zo'n lijst zal altijd achter de feiten aanhollen. Maar als u zegt dat er geen probleem is, waar bent u klein dan bang voor? Probleem. Het is een klein probleem, omdat als zo'n zwarte lijst zou zeggen... je moet niet meer dit doen, want er is een zwarte lijst... dan zul je zien dat je veel grotere schommelingen krijgt op de arbeidsmarkt... en dat je dus over vijf jaar op plekken waarvan je nu denkt... We hebben er te veel studenten van dat je dan een tekort zult krijgen. Maar dat, ik, dat we veel de, mensen in de zorg nodig hebben, is kaosus. toch niet iets, iets, iets tijdelijks? Dat, dat weet u, dat gaat gewoon de komende zeker, jaren gebeuren. Zeker, maar er wordt ook gelukkig heel veel opgeleid in de zorg. De zorg is binnen het mbo al nu al ver uit de grootste opleiding. En dat zal meer moeten. En daarom zei ik al... En de techniek? Er komt dat is, dat is ook een lastige. Helaas uh, studeren veel te weinig jongeren op alle niveaus in techniek. Universiteit, uh, op het hbo, dan moeten we meer technici hebben. Maar nogmaals, we zitten hier niet in China. Je kunt niet zeggen van, jij gaat techniek doen. Nee, maar daar pleiten we ook niet voor. Wij pleiten vanuit de jongeren ervoor dat je geen jongeren opleidt die toch geen baan. Dat is een stelling, het daar ben ik voorstander van. En u geeft ook aan van ja, dat probleem is niet zo groot. Nee. Maar als je een paar procent zou hebben... volgens nee. mij is het groter en de en cijfers tonen dat ook aan... dan zijn dat al nee. tienduizenden nee, niet mensen. Schermen dus... cijfers, niet schermen met cijfers die er niet zijn. Mijn cijfer is hard, 94 procent. Het ROBA instituut in Maastricht... dat berekent dat, uh, heeft binnen een en half jaar... als het dan 6 procent zou zijn, hoe moeten dan we wat aan doen? Dat? Dan moeten we wat aan doen, op de manier waarop ik net geschetst heb. Ik, ik vermoed, want ik eindig altijd met de vraag... of er helemaal niets of toch ook wel iets... in de argumenten van de tegenstander zit. En ik, ik vermoed wel dat er uh, hier en daar wat ligt... Te te zien is. Meneer Melwijk zit er niet zo of helemaal uh, toch wel iets in de argumenten van meneer Van Zijl? Nou, de heer Van Zijl heeft aangegeven dat het moeilijk te voorspellen is hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst uitziet. Dat ben ik met hem eens, maar dat is niet onmogelijk. Meneer Van Zijl, andersom, heeft meneer dus, Van Melwek dus, ergens een punt? De zwarte lijst om een probleem op te lossen wat moeilijk te voorspellen is, lijkt me geen goede weg. Hij heeft een punt als hij zegt: het, er is nog steeds een probleem, zei het naar mijn smaak bescheiden. Uh, en dat moeten we serieus nemen. En daar kunnen we nog wel iets meer aan doen dan we nu doen. Dank voor dit debat. Eimert Melwijk, voorzitter CNV Jongeren, en Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-raad. Just wat vind jij ervan? Weet u, rampen hebben vaak ook een goede kant. De watersnoodram van 1953 zorgde ervoor dat Nederland sindsdien nooit meer is overstroomd de watersnood zorgde voor het delta plan. En dat delta plan bracht niet alleen veiligheid, maar ook economische groei. Nieuwe dijken zorgden voor nieuwe verbindingen. Afgesloten zeearmen werden veilig binnenwater voor het toerisme. Wereldwijd sleepte heldhaftige Nederlandse waterbouwers opdrachten binnen. Allemaal dankzij het delta plan, dus dankzij de watersnood van 1953. Japan werd dit jaar getroffen door een ramp. Een aardbeving en een muur van water vaagden complete steden weg. De tsunami veranderde een hele reeks kernreactoren in smeulende tijdbommen... die voor de eeuwigheid begraven moeten worden. Gisteren las ik dat de Japanse regering van kernenergie af wil. Japan gaat overstappen op duurzame energie, wind, zon en water. En hoe weten ze al, want technologisch kunnen ze alles. Dat is slim bedacht van Japan. Want de volgende aardbeving zal zeker komen. En iedere aardbeving, met of zonder tsunami... kan kerncentrales en ook gewone centrales zomaar uitschakelen. En er is nu nog een probleem. Japanse stroom moet honderden kilometers afleggen om bij de gebruikers te komen. Dus staan door heel Japan enorme masten met hoogspanningsleidingen. Als door een aardbeving een paar van die stroommasten omvallen... of een paar grote centrales, kan het hele stroomsysteem zomaar op tilt slaan. Maar met miljoenen zonnepanelen en tienduizenden windmolens... verspreid over het hele land is Japan veel minder kwetsbaar. Daarom gaat Japan dus het risico spreiden. De meeste burgers halen straks hun meeste energie... uit windmolens en zonnepanelen ergens in de buurt. Dus kan er bij rampen direct ook minder misgaan. Oké, okay, er valt een Japans windmolentje om... of er breekt een Japanse hoogspanningsleiding... maar bijna iedereen heeft dan nog steeds de stroom van zijn eigen dak... of van de windmolens om de hoek. Je zou zeggen dat duurzaam en gespreid energie opwekken... is een buitengewoon simpel en logisch idee... Dat hadden die hoogopgeleide, neurotisch hardwerkende Japanners... toch ook wel zonder tsunami kunnen bedenken. Maar vrienden, zo werkt het niet. Ook duurzame energie maakt veel slachtoffers. En die slachtoffers zijn de grote ondernemingen... die nu nog kerncentrales en andere energiefabrieken exporteren. Als 10 miljoen Japanners een bak zonnepanelen op hun dak zetten... kost dat de energiereuze kapitalen. Want 10 miljoen klanten hebben hun vertrouwde energiereus... overdag niet meer nodig. Ooit hadden de energiereuzen het rijk alleen. Want geen burger kan zelf een centrale van 1000 megawatt bouwen. Dat kunnen alleen energiereuzen. Maar ieder clubje van 1000 Japanners kan met gemak een windmolen financieren. En die 1000 Japanners betalen vervolgens nooit meer een stroomrekening. Als de overheid even een zetje geeft, schieten de Japanse windmolens uit de grond. Een nachtmerrie voor de Japanse nuance en essence. Die willen winst maken en hun aandeelouders ook. Dus besteden de energiereuzen honderden miljoenen aan lobbyen. Duurzame energie, prima. Maar eerst netjes alle kolen, olie, gas en uranium opmaken. U wilt toch ook zekerheid? Blijft dus allen voor al klant bij de Energiereus-BV. De regering van Japan luistert niet meer naar de energiereuzen. Over twintig jaar heeft het land geen kerncentrales meer. Japan en alle Japanse burgers gaan duurzame energie produceren. Niet vanwege de wegsmeltende ijsberen van Greenpeace... of om de wereld te redden, maar gewoon om minder kwetsbaar te zijn voor natuurrampen. Japan heeft het al eerder geflikt. Vanuit de verwoesting een economisch wonder creëren. Japan werkt nu aan een duurzaam deltaplan... voor de veilige Japanse stroomvoorziening. En straks is Japan ook nog de nieuwe wereldleider... in duurzame energie. De grote winst van na een ramp. Justus Van O. Het nieuws nu met Gert Kruik. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland zal Griekenland alleen extra hulp geven... als het land aan heel strenge voorwaarden voldoet, zegt minister De Jager. De Grieken moeten dan extra bezuinigen, hun economie hervormen... en staatseigendommen privatiseren. De gevolgen van de crisis in Griekenland zijn volgens De Jager... in potentie ernstiger dan die van de bankencrisis. Toezichthouder Opta vindt dat telecombedrijven moeten stoppen... met het gebruik van de omstreden DPI-apparatuur. Gisteren werd bekend dat KPN met deze apparatuur... het mobiele internetverkeer van zijn klanten aftapt en ook Vodafone gebruikt DPI-apparatuur. De bedrijven benadrukken dat de privacy van de klanten wordt gerespecteerd... en dat niet naar de inhoud van het internetverkeer wordt gekeken. Voor een bezoek aan logopedist, diëtist en ergotherapeut... is het niet langer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te hebben. Met de maatregel om de verwijsbriefjes te schrappen voor behandelingen door paramedici... wordt de huisarts ontlast en krijgt hij meer tijd voor andere zaken. Eerder had het kabinet al besloten dat de verwijzing... voor onder andere de fysiotherapeut en de mondhygiënist niet langer nodig is. Een deel van de onderzoeksafdeling van MSD Organon blijft definitief in Os. En dat betekent dat een kleine 500 van de duizend banen in de Brabantse plaats behouden blijven. De werknemers die mogen blijven gaan zich bezighouden met de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Ja, Welkom terug. Hier bij vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan Rembrandtplein... in Amsterdam, waar u altijd langs kan komen. Hier zit Jens Olde-Kalter, hij schreef een boek over de imposante carrière... van kickboxer en K-1-fighter Ernesto Hoost. En Frits Barend natuurlijk die sportieve hoogte- en dieptepunten... van de afgelopen week met ons gaat doornemen. U kunt reageren, u kunt dat doen via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons, hashtag AfroVML. Hoorders, gillende vrouwen, levensgrote billboards... een rol in reclamespotjes voor PlayStation. De Nederlandse vechtsportlegende Ernesto Hoost is wereldberoemd in Japan. Want in Nederland bleef die roem van de viervoudige wereldkampioen K1 beperkt. En moet hij vooral de verhalen over verwevenheid van criminaliteit en K1 aanhoren. Journalist en bootcamp trainer, wat dat is weet ik niet, maar dan ga ik hem zo vragen. Jens Oldekalter brengt hier verandering in met zijn boek De Kickboxer Ernesto Hoost, Mr. Perfect van de Vechtsport. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Het is Jens en, en, en Fris Barend zit hier natuurlijk. Ik zei het. Frits, ken jij eigenlijk uh, Jens of Ernesto Hoost? Nee, host? ik ken Jens niet, maar ik ken Ernesto Hoost wel. En ik heb een, ben een waanzinnige fan van Ernesto. Uh, ik vind het volkomen ten onrechte dat dat K1-fight in Nederland geen enkele. Hou je ervan? Ik hou ervan, ja. Het zijn waanzinnig getrainde sporters. En het heeft mij een paar keer al verbaasd als een Nederlander... wat niet Ernesto Hoost, ook Michael Aerts... Remy Bonjasky zijn een paar keer K-1 ja. kampioen geworden. Dat is, dat is echt iets. Mm -hmm. En dat vind je niet terug op teletext. Ik heb nee. het eigenlijk belachelijk gevonden. Toch even, uh, Jens, want wat is K-1? K-1 is een, uh, een combinatie van alle staande vechtsporten, waarin een, eigenlijk een K in voorkomt. Karate, kung fu, kickboksen, taekwondo... Uh, op de meest omvattende uh, staande gevechtsregels, uh, kickboxregels dus. Dus taekwondo-kaas, karate-kaas, die vroeger allemaal een grote mond hadden... Uh, die mochten zich gaan meten... Uh, met elkaar? Uh, ja, met elkaar in een kickboxring. Ja. Uh, wie de sterkste staande vechtsporter was. Maar de, en de B van boksen. Ja, die zit er ook in. Je hebt van de vele, want Frits noemde al meer, meerdere namen... vele uh, vechters die er zijn, ook in Nederland... heb jij gekozen om een boek te schrijven over Ernesto Hoost. Waarom uh, hij... Uh, nou, aan de ene kant was het vrij voor de hand liggend. Hij was mijn trainer, en, uh, dus ik kende hem al vrij goed. Maar ik denk ook, zonder dat hij mijn trainer was geweest... dat ik voor hem had gekozen. Ik vind het een, uh, een zonderlinge man, een unieke atleet. Uh, hij kan niet alleen uh, goed kickboksen. Uh, hij kan niet alleen hard rammen. Hij kan namelijk niet het hardste rammen. Maar hij is wel de slimste en altijd op het, doet altijd de juiste dingen op het juiste moment. Hij is niet het sterkste en het grootst, maar wel niet. het meest technisch. Ja, is, ja, hij is wel heel groot. <laughs> ja, hij is wel groot, maar hij is niet zo groot als zijn collega's. En, maar dat uh, is ook een nadeel soms, heel groot zijn, hè? Dat kan een nadeel zijn, maar er zijn niet voor niks uh, gewichtsklassen... of gewichtsklassen ja. in vechtsporten, in de judo, in het boksen. En uh, die gaan vaak per 3 tot 5 kilo, en dat is niet voor niks. Uh, Ernesto vocht op zijn, in zijn toptijd 98 kilo... Zijn tegenstanders waren vaak 120 kilo. Ja, oh ja de gewichtskant ja, zijn wel significant verschil. Maar hij, hij, ik zei het in het begin, hij is wereldberoemd in, in Japan. Hoe, hoe beroemd illustreer je mooi in het boek... onder andere bijvoorbeeld door een verhaal... dat hij daar Olympisch schaatskampioen eh, Johnny <laughs> Romme tegenkomt. Hoe ging dat? Ja, ik moet al lachen als, als ik eraan denk. want Ik vind het even een van de mooiste verhalen in het boek. Rome die, uh, nee, Ernesto was net kampioen geworden in 97, in december. Dus in 98 werd hij door Fuji TV uitgenodigd um, om naar de Spelen te komen... En zijn vrouw was ook voor het eerst mee. En die had natuurlijk wel dingen gehoord... maar die vond opeens in een kledingzaak in Japan... toen zijn broek ging passen... haar man onder een stapel Japanners terug, letterlijk. En uh, toen zijn ze per trein naar Nagano afgereisd. En toen de deuren open gingen... en de, de Japanners die op weg waren naar skiën, schaatsen... naar nou, wat er ook uh, op de spelen te doen was... Hootsa, uh, de kickbokser, werden ze compleet gek. En dat betekende dat een heel station en een heel perron op hem dook. En uh, tijdens diezelfde spelen uh, bij het schaatsen was er een speciaal fanpodium, uh, al dus Ernesto, voor uh, uh, de schaatsen. schaatsen ingericht. Ja. En uh, daar konden fans een fotomomentje hebben. Nou, Ernesto wilde ook graag met rommel op de foto, want die is helemaal gek van schaatsen. Maar <lacht> toen, uh, toen stond hij naast rommel en toen wilden de Japanners met rommel en Ernesto <lacht> op de foto... Maar toen werd hij rechtgeroepen door Fuji... en rende de Japanse schaatsfans achter de host aan... en rommende aan. met Johnny. Uh, en uh, tot verbazing van de aanwezigen, waaronder ook de kroonprins, begrijp ik? Nou ja, die, die wist niet wie die was. En ik denk dat hij ja, misschien tot het lezen van dit boek... nog steeds niet weet uh, wie Ernesto Host is. Hij kent trouwens wel Sam Schild, Die heeft hij een keer op het uh, paleis ontvangen. Uh -huh. uh, dus misschien dat het inmiddels wel... Uh, uh, maar in, in welk, welk rijtje kun je iemand als Ernesto Host als het om Nederlandse sporthelden gaat, hè, waar zou je hem nou kunnen plaatsen dan? Anton moeite moeiteloos. Ja goed, er zijn geen Olympische Spelen voor dus. nou, Joop Jan Janbiel, Ja, Joop Soeterbelk, Jan Jan, hij heeft het hoogste bereikt wat er in die sport te bereiken is. Ja. Dus het is het winnen van een Tour de France is het winnen van een K1. En de offers zijn niet minder. Toch is een van de redenen uh, ja, waarom er vaak mindere aandacht is voor K1... is altijd het verhaal, uh, ja, de verbindenis K1-criminaliteit. Nou, niet zozeer K1, maar wel kickboksen in Nederland. Ja, vechtsporten. Ja. In Japan, boxen, boxen. Ja, de hardere vechtsporten. Ja. Uh, free fight, wat op zich een verkeerde benaming is. Want het heet mixed martial arts. Maar het wordt al free fight back natuurlijk lekker in de media. Ja. Maar, dat, maar dat die link niet helemaal onterecht is... blijkt ook uit jouw boek, hè? Die link is niet onterecht. Daarom ben ik ook zeker niet uit de weg gegaan. Want dan zeggen ze, Jens, je hebt een half boek geschreven. Je, je hebt niet willen verbergen. Um, maar ik vind wel vaak dat de, of de nadruk... erg uh, op de criminele connotatie wordt gelegd. Een kickbokser is voor de media vaak pas interessant... bij de gratie van de misdrijf. Goed, die worden in het kickboksen meer gepleegd dan uh, gemiddeld gezien in een andere sport. Ja. Als ik de biografie van, zeg, Teun de Nooier had geschreven... de beste hokkeer ter wereld... dan had ik niet naar de gevangenis hoeven afreizen voor een nee. interview, denk ik. En dat moest nu wel. Tenzij die familie ja. was geweest van bankeigenaren. Ja, wellicht, ja. Nou, goed, <laughs> ja, inderdaad. <wat> goed. <laughs> dat kan heel goed. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, dit witte is een andere vorm ja, van ik Ja, laat ik zo zeggen, uh, want in de kickboxwereld zelf... is hier natuurlijk altijd veel om te doen. En dan zeg ik ook wel eens, jongens, steek naast de hand in eigen boezem... en hebt niet van die lange tenen. Uh, Kijk, er is bij het tennis, bij een ABN AMRO-toernooi... is er nog nooit de halve line-up niet opkomen dagen omdat ze vast zaten. Ja, dat gebeurt ja, de, wel bij kickboksen. Ik, ik heb nog nooit gelezen dat de 29-jarige Richard K. niet opkwam dagen... omdat hij, uh, of niet kwam tennis, omdat hij was opgepakt. Ja. En bij het kickboksen is wel eens gebeurd... Maar boksen, hetzelfde natuurlijk. Het zijn dezelfde... dezelfde het is te heffen, dat is volks. Het, het is trekt natuurlijk... wel een, een bepaald soort publiek aan. Dat nou, Het trekt in 95% van de gevallen een heel normaal publiek aan... Die, die en er zijn 5000 veilig... die oh ja, dat net niet goed ja, goed. Ja. Ja, er nou, je op. ziet wat er gebeurt. Ja. Kijk, nee, ja. maar dit, is dit zijn klasse... lekker van die inkopers natuurlijk. Het nee, is In klasse van wel... zijn boek dat hij het niet uit de weg gaat. Dat maakt het ja. boek ook zo bijzonder, denk ik. Maar Ernesto ja. de Hoos, en dat is ook wel weer opmerkelijk... zeg jij, is een uitzondering op de regel. Ja, als het om criminaliteit ja, ja Een uitzondering op de regel. Kijk, als je naar alle wedstrijdvechters geregistreerde wedstrijdvechters gaat kijken... en je gaat echt onderzoeken hoeveel er een, de criminele antecedenten hebben... dan zal dat wel hoger liggen dan bij andere sporten. Dat durf ik echt hardop te zeggen. Mm -hmm. Maar uh, het zal nog steeds een minderheid zijn. Maar RNS niet... Op. Ernesto niet, nee. nee maar uh, Remy Jaskin en Michael Aertsig ook niet, ze hem scheelt. Peter Schield ook niet, nee. Peter Uitsch, je ik, Peter uh, ik denk dat, uh, dat je ook geen koninklijke onderscheiding krijgt... als je antecedenten hebt. Dus nee. dat, uh... Nou ja, het is wel zo dat, dat in die wereld... het is net als altijd die eeuwige discussie over doping... Uh, als je dan eens iemand spreekt, zegt hij, ja, maar ik niet. Dus snap je, ja, ik bedoel, er zijn snel ja. mensen die denken... ja, toevallig, ja, hij weer niet. Ja, ja. Maar voor Ernesto uh, steek jij je hand in het vuur. Ja. Ondanks dat hij ook wel eens een ja, maar hij heeft me veel dingen, Ik heb hem veel erger, vervelende dingen gevraagd... dan of hij doping heeft gebruikt. In een Aha. sport waar mensen helemaal niet moeilijk over doen over doping. Het is bekend dat k 1 atleten doping gebruiken. Ja. Bedoel, er zijn jongens die, die wegen het één jaar 95 kilo... en twee jaar later 120. Nou ben is ik het toevallig ook fitnesstrainer... dus er is wel iets van gewicht toename. Is er dopingcontrole? Ja, met, uh, niet met de protocollen zoals het noc nsf of dus wat uh, dus dat dus doet. Niet. Uh, er zijn verhalen van vechters met condooms, met schone pis die, uh, die, die ja. ze mee kunnen nemen. En vallen ze onder het noc nsf die nee, kickboxers? Nee, dat is nee, ook daar ga ik niet meemaken in het leven, denk ik. Nee, daarom kan het nee. natuurlijk ook vind je dat terecht, terecht of niet? Terecht? Of sorry, vind je dat terecht of niet? Want ze zijn dus niet echt officieel erkend ja, als noc sport Ja, maar dat, dat ligt niet aan de vechtsporters, denk ik. Uh, er, zijn, er zijn bonden, officiële bonden. Die hebben ook geprobeerd om uh, uh, lid te worden van noc nsf om onder die paraplu te geraken... Ja, ik denk dat in de tijd, toen het getracht is voor het eerst... dat het boksen daar niet op zat te wachten. Wel een geregistreerde sport. Het boksen is natuurlijk helemaal de zee ingedreven door het kickboksen. Ja, het is, het is uh, overigens... toch nog niet, niet om daarover door te gaan... maar één ding wat opmerkelijk was, dat is ook nieuws uh, uit jouw boek. Want de trainer uh, van Ernesto Hoos, Jan Plas... zat dus onder andere op een gegeven moment in de, de gevangenis. Die werkte ja. ook met de Hakkelaar. Ja. Uh, en uh, daar komt het verhaal vandaan dat er zelfs plannen waren... waar jij op stuitte om de kinderen van Fred Teven te ontvoeren. Ja, dat klopt. En toen uh, zat ik ook wel even met mijn ogen te knippen, ja. natuurlijk. Want ik heb best wel wat als journalist uh, gehoord. Ik, bedoel, uh, ik heb lang in de horeca gewerkt. Ik is al jaren in de kickbox Die geruchten gingen al langer ja, met die kinderen. Ik, ik, ik sta niet rijden. snel te klapperen. Maar dit is natuurlijk wel dat ja. je hoort dat in een land als Nederland... een rechtsstaat, dat criminelen. Zich denken te kunnen permitteren een uh, zaak te ondermijnen. of onderzoek te ondermijnen. door de kinderen van een officier van justitie te ontvoeren. Wat hij toen was? dat was, uh, Fred de hij was toen de zaaksofficier. Ja, ja. ja. ja dat, is, dat is schrikbarend, ja. ja. Nou ja, dat, dat zegt natuurlijk inderdaad iets over de mensen die je wel kunt tegenkomen. Uh, tegelijkertijd. Uh, ja, niet, nou, wacht niet. even, dit, dit, er zit een schakel. Ja. Ja. Maar, ik bedoel, ik ben de haklaar. Nee, ik nee oké, oké goed. Maar, maar wat mij verraste ook en verbaasde. Uh, uh, dat ook iemand als Ernesto. hoe die in zo'n wereld functioneert. Ja. en zich bijvoorbeeld ook door, door zijn trainer weer. Uh, uh, ja eigenlijk bijna laat piepelen. Ja, dat klopt. Ik dat, vind dat, dat is vrij opmerkelijk. Kun je ja. daar een voorbeeld van geven? Nou ja, kijk, uh, Ernesto uh, is er uh, al vrij snel in zijn carrière uh, achtergekomen... Dat hij, of gekregen vermoedens... dat hij financieel werd afgeroomd, zoals ik dat noem, uh, door zijn trainer. wie was de trainer? Johan Vos. Jan Vos. Johan Vos, ja. En Johan ja, Vos, ja, ja, ja. Die ook de trainer van Lucia Rijker was. en, ja. en Van al die toppers in die tijd. Uh, Johan Vos is een opmerkelijke man. Dat durf ik nu al vast te stellen. Um, een briljante trainer. Uh, althans technisch en tactisch. Um, maar ook uh, met e enkele eigenaardige andere kenmerken... waaronder uh, uh, ja, hetgene wat hij heeft gedaan met Ernesto financieel. Hij heeft hem gewoon uitgekleed. En, uh, hij kreeg veel meer geld voor de gevechten uh, dan hij tegen Ernesto zei. Ja, in, in, in, in de oude tijd, in de martial arts tijd, om het zo te zeggen... was de sensei, dat was de goeroe. De, ja, de trainer. Daar, daar, daar kwam je niet tegen in het geweer. En uh, zijn, zijn woord, dat was het. En daar deed je het mee. En hij was je trainer, maar ook je manager. Dat, en daar, daar deed je ook niet moeilijk over. Nu zijn al die vechters heel mondig. Hebben ze zaakwaarnemers, et cetera. Maar Ernesto wist op een gegeven moment al heel lang dat hij dat, hij dat deed. Dat hij ja. rommelde met de poen. Maar liet zich iedere keer weer de ring insturen. Ja. Liet zich ook de ring insturen. En andere vechters trouwens ook. Als ze wisten dat er eigenlijk gerommeld was met het ja. gevecht, et cetera. Ja. Ja. En, en de organisatoren die liepen met het grote geld weg. Ja, nou je hebt wel eens het voorbeeld dat, uh, dat, dat mensen op de uh, iemand door wie je gepest bent op de middelbare school... dat je daar misschien ook op latere leeftijd niet iets tegen durft te zeggen. Dat is, die verhouding is zo gegroeid. En, uh, terwijl je tegen een ander een hele grote mond hebt of niet over je heen laat lopen. Maar was Ernesto dan bang voor hem? Hij, hij durfde de, de, de spraakwaterval die hij altijd van Vos over zich heen krijgt... daar was hij op een gegeven moment bang voor geworden, denk ik. En hij kon, zoals hij zei, Vos mentaal niet aan. Heeft hij eronder geleden? Dat kan ik me niet voorstellen van niet, nee. Kijk, Ernesto is niet iemand die met zijn emoties te koop loopt... maar hier, moet die, uh, hier heeft hij ondergeleden. En hoeveel geld gaat het dan, denk je? Nou ja, uh, Vos heeft jarenlang uh, tegen Ernesto, uh, aan, of aan Ernesto 17.500 dollar... uitgekeerd per wedstrijd, terwijl hij zelf 50.000 dollar kreeg. Wat? Dus, ja. Voor, over dus een periode van vier jaar, maar, maar, maar gemiddeld zes tot acht wedstrijden per jaar. Dus de manager pakt drie keer zoveel als de ja, zelf. Ja, plus het management fee van 20% over 17.500 dollar. Dus dat is echt een godspun. Ja. Heel veel geld uh, ging er niet naar Ernesto. Ja. Een rode draad dus in het boek uh, is... Uh, waar we. Hoeveel geld uit. heb je dan totale? Want hoeveel gevechten? Dat loopt. Ik denk 800.000 dollar. 800.000 dollar? Ja, zoiets. Dat is misgelopen. Ja. Uh, geen erkenning kreeg hij in Nederland, ik zei het in het begin. Uh, uh, wil hij nog steeds erkenning, Ernesto, hier ja, in Nederland? Ja, tuurlijk. Wie wilde ja. niet herkenning. Nou ja, goed, hij, hij heeft al die titels gewonnen. Hij uh, heeft er ja. nu het... Nou, dat zeg ik ook wel tegen hem. Want ik merk wel eens Waarom dat is die... dat zo belangrijk voor hem? Nou ja, ik, ik denk dat het ook wel een beetje heeft te maken met zijn jeugd. Hij was een van de eerste uh, donkere of Surinaamse kinderen in, in een wit land. En daar is hij behoorlijk mee geconfronteerd. En dat laat sporen naar. Gelukkig komt hij uit een heel degelijk nest, in een warm nest... waar hem altijd is gezegd, blijf bij jezelf en weet wat je waard bent. Maar je moet wel als, uh, als uh, zwart kind in een wit land altijd een stapje extra zetten. Nou, dat is hem goed ingeprent. Uh, dat heeft hij ook gevoeld. En ik denk dat je, als je dan eindelijk ergens heel goed in bent, in een kickboxsport. Nou, dat ja, wil dat ook, dan wil je dat hooren. laten zien. En ja. als je dan opnieuw miskend wordt... Ja, dan, kan nou, dan kan je, kan je voorstellen me voorstellen dat, dat, voorzetten. Voorzetten, dus dat, dat dus als, als je zo'n fantastische prestatie geleverd hebt... en je voelt je miskend, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Ik, ik ga, ga je een ja. voorbeeld geven. We gingen naar het Benefit uh, concert, of uh, gala van uh, het Rode Kruis onlangs. Ja, als ik niet het Rode Kruis had gemaild van... Uh, jongens, het is leuk dat Geer en Goor komen... maar de echte helden uit Japan, in Japan die we hebben... Nou, die, die nodigen jullie niet uit. Dus toen we, werd Ernesto wel uitgenodigd. Ja, dat steekt hem toch. Jouw boek is een uh, bijdrage aan die, ja, je zou bijna kunnen zeggen... rehabilitatie van Ernesto Ho host Het heet de Kickboxer. Ernesto host Mr. Perfect van de vechtsport... omdat hij technisch ook zo goed was. Het ligt nu in de winkel. Je blijft hier nog even uh, zitten, Jens, want we gaan zo doorpraten... met Frits Barend natuurlijk over sportieve hoogte- en dieptepunten. Nadat we weer een keer hebben geluisterd naar Happy Camper... en deze keer vergezeld zie ik door Tim Knol. Yesterday it hit my mind Watching terrible TV Another small step for mankind It's like a giant leap to me Another show host talking crap A sitcom and the news And I did not get on my feet Cause oh my god, watch the use? For some days in a row, I should turn the telly off But oh, the wind freeze coming off. What if I should go outside? My feet could take me there. So my god, I am so tired. Wouldn't know what shoes to wear. In a row i should turn the telly off but oh the wind freeze coming up and everybody's telling me there what if i should go outside if he could take me there cause oh my god i am so tired wouldn't know what shoes to wear what if i should go outside Would you be so kind and take me there? Oh, take me there. Would you be so kind and take me there? Take me there. Take me. Oh, take me there. ...op een viool, uit je dak kan gaan. U hoorde Sietse van Gorkum op die viel. ...en u hoorde Tim Knol zingen en Job Roggeveen op gitaar. Tezamen Happy Camper. De sportieve hoogte- en dieptepunten van de hoofdredacteur van het Blad Helder... krijgt u te horen. En Jens olde Kalter zit hier ook nog. Ben je eigenlijk alleen een vechtsportliefhebber, Jens, of, of hou je ook van andere sporten? Ik hou van bijna alle sporten. Echt waar? Ja. Maakt niet uit. wielrennen, ja, voetbal. <coughs> ja, badminton vind ik niet zo heel interessant. <laughs> tafeltennis. Ook heel moeilijk. Als ja, je het ja, toen je tien de tiende Friesie koop tafeltennis, toen voelde ik het altijd wel. Ja. De hoogtepunten, Frits. Nou, het was een heel bewogen week. Uh, maar daar komen we straks op. Het Nederlands zelf onder de 17 jaar staat in de finale van het Europees Kampioenschap in Servië. Hebben gewonnen van Engeland en Duitsland. Komen in de finale weer Duitsland tegen. Opvallend, ik heb even de opstelling nagekeken. Daar zitten vijf spelers van Feyenoord. Zo. En de uitblinker is door Arsenal weggehaald bij Feyenoord. Emicilio. Dus eigenlijk zitten er zes spelers van Feyenoord. En in de basisopstelling van gisteren... en ook van de wedstrijd tegen... Duitsland zat niet één speler van Ajax. De toekomst dat, van Feyenoord ziet er goed uit. Ja, nou, Het vervelende is dan weer dat die spelers weggehaald worden. Je hebt nu Bruma, die speelt van Chelsea. Die speelt nu bij Leicester City. speelt er overigens bijna elke week. Nou, Die Ebicidio speelt bij Arsenal. Maar goed, we moeten daar niet over klagen. Want Ajax doet hetzelfde met deze voetballers. Boyles en Eriksson en nu Fischer... Maar het is wel opvallend dat er vijf tot zes spelers van Feyenoord uh, dus zitten. Op maar het ons is wel dus, dat we er dus voor het Nederlands voetbal weinig uh, aan hebben als het hele nou ja, doen, we, we hopen dat die jongens blijven nog. Hey. Wijnaldum en Ver zijn gebleven. Hopelijk dat ze nog een jaar bij Feyenoord blijven. Castaños gaat dus naar Inter. Lopen nou, dat dat goed gaat. Maar het is wel opvallend dat Ajax had dat de naam van de beste jeugdopleiding en Feyenoord is in de praktijk de laatste jaren de, de, hoofdleverancier. de grootste de hoofdleverancier voor Oranje. Wanneer is die finale? Uh, morgen. Morgen. Spannend. Ik geloof om 11, uur, om 11 uur s ochtends wordt hij... Uh, op Eurosport wordt hij uitgezonden. Okay. En dan het tweede hoogtepunt uh, is de oudjes van Nederland doen het nog best. Van der Sar speelde afgelopen zaterdag tegen Chelsea een geweldige wedstrijd. Het had een ongelofelijke redding toen het nog 1-0 stond voor Manchester United. Waardoor Manchester United met twee 1 van Chelsea een bijna zeker kampioen wordt. En s'avonds zat ik te kijken naar AC Milan Roma. Wie was de tweede helft? Aanvoerder Clarence Seedorf... Clarence Edhoff haalde zijn twintigste ti grote titel, internationale titel. Dat is nog niet één Nederlandse voetballer. Heeft hem dat na zal hem dat ook nadoen? Heeft hem dat nagedaan? En ik was, voor helden zijn we bij Clarence Edhoff geweest... en je hebt het net over uh, Ernesto Hoost die 800.000 euro dollar kwijtgeraakt is door zijn manager. Clarence gaat er ook uitgebreid op in dat heel veel voetballers... Dus topsporters na hun carrière, 70% komt in een depressie... omdat ze in financiële problemen komen. Hij zegt, want wij leren niet met geld omgaan. En wij komen de verkeerde mensen tegen... die wel zullen bepalen hoe we het geld moeten beleggen. Maar dan gaat Voetbalmakelaars die ook geld achterover drukken, bedoel je dat? Nou ja, hij gaat niet op naam Maar je komt heel veel voetballers tegen die veel geld kwijt kwijtgeraakt. Er zijn ook heel veel bona fide makelaars. Maar ongetwijfeld komen er veel mensen naar je toe... Misschien ook wel beleggingsfondsen. Ja, maar uh, of het van je gestolen wordt, is nog iets anders... dan, dan je het bijvoorbeeld verkeerd belegt, zoals mensen... Nou ja, kijk, ook degene in. die het voor je belegt, verliest nooit. Het is altijd jouw geld. Ja. Ik bedoel, uh, is nu dat uh, bouwfondsproces is nu bezig, dat heeft heel veel mensen geld gekost. En ook uiteindelijk nu degene die daar de oorzaak van zijn... Het ging niet om beleggen, het ging om diefstal. Nou ja, goed, maar, ja. Dat, maar dat is toch dit ook diefstal eigenlijk. Als jij ja. tegen een jongen die helemaal geen verstand van hebt... zegt, ik ga voor je beleggen hier je met twee jaar later weer twee miljoen kwijt is het toch ook weer vorm van diefstal. En trouwens, Mark van Bommel, uh, die vierde het ook mee, hè? Het feest trouwens. Ja, ja, ja, die vierde het ook. Het is ja. ongelooflijk dat twee Nederlanders... dat zeggen ze ook door Cedo van Bommel vormen in het hart van, van het middenveld. En toch van... weet Cedo niet of hij volgend jaar nog mee mag spelen? Nou, heel AC Milan, uh, ze hebben wat oudere spelers... en hij heeft nog geen aanbieding van AC Milan gehad. En hij heeft voldoende mogelijkheden. En hij zit, bedoel, als ze hem niet willen, nou, dan zal hij ongetwijfeld iets anders vinden. Ja? ja. Hij is nu, hoe oud? 35. En hij is ongelooflijk hoe hij nog uitziet, hoe hij nog voetbalt. kan nog jaren mee, wat jou betreft. Nou, jaren. Uh, hij oogt als een keeper. Keepers kunnen heel lang mee en hij is een van de weinige voetballers. Overigens, Van Bommel ziet er ook nog zo goed uit. Die... En ook altijd ervoor geleefd. Niet drinken, Hoe oud is de oudste succesvolle kickboksen? Nestor was 41 toen hij uh, afscheid nam. E 41? In de halve finale van de K1 World Grand Prix. Peter Haart is ook nog... Uh... Ja, Peter Haart is nu 40, als ik me ja. niet vergis. En die gaat nog even door... Maar ik hoop voor Peter Aarns dat hij niet al te lang meer doorgaat. Nee, dat, dat hij niet geblesseerd raakt. Overigens oh, hoor ja. ik net even dat die finale uh, van het Nederlands elftal... onder 17 jaar dat die zondag Oh, zondag. Zo oh, niet zondag wel. Oh, ja. okay. okay, ja. Dus andere, uh, tot slot het nog Het absolute hoogte hoogtepunt is uh, FC Twente. Ze hebben zondag Nederlandse, Nederlandse beker gewonnen. Een geweldige finale. En ze hebben van getoond mentale veerkracht hebben. En het komt in dat soort wedstrijden op mentaliteit aan. Kom met 2-0 achter, dan denk je, de wedstrijd is gelopen. Dat zegt Frank de Boer ook, je mag die wedstrijd niet meer verliezen. En de vrouwen van FC Twente zijn gisteren kampioen van Nederland geworden. Dus ze hebben al twee titels binnen. Ze hebben ook de Johan Cruijffschaal al gewonnen. Ik net langs het Museumplein. Het podium staat er al. Er is nog maar één club die het feest in Amsterdam kan verstoren. En dat is FC Twente. En er waren gisteren 7000 mensen... Uh, in, het Grols, in de Grootsvesten om de vrouwen van FC Twente kampioen te zien worden. En daarom hulde voor FC Twente, ik roep het hier steeds... Ajax, Feyenoord en PSV, schaam je dood dat jullie nog steeds geen vrouwenvoetbal hebben. Mm, en wie wordt er kampioen, Jens? Uh... Pff, ik hoop Ajax, maar als ik mijn huis moet verwerden, dan zet ik op 20. in. Ja, je bent niet alleen, er is een enquête geweest, ja. hè? de meeste Nederlanders denken het, inclusief Frits Barend. Nou, als je na zondag denk ik ook Twente, met name door die mentale weerbaarheid. Omdat ze de beker gewonnen hebben en alleen nog maar over gelijk te spelen, Nou, toch? Ze hebben, ik stond een aardig verhaal vanochtend uh, over Predom in het Algemeen Dagblad. Uh, Predom heeft Ajax inderdaad met name in die verlenging het gevoel gegeven... we zijn nu sterker. En hij traint heel erg op vrije schoppen. Hij heeft er ook de mensen voor... Hij heeft grote koppers, Luc de Jong, Janko, Wissgrove, Douglas... dan Theo Jansen met die waanzinnige vrije schop. Dus hij heeft een extra wapen en dat wapen heeft Ajax niet. Mm, hoe en hoe Ajax moet het dus zijn. hebben naar het van thuisvoordeel. Meteen overdonderen en dan moet je hem hopen... dat die mentale weerkracht van Twente gebroken is. Weet je finale hoogtepunten, dieptepunten? Nou, ik zat... Uh, ik heb dual screen. Dat we, je kunt naar twee schermen tegelijk kijken. Ja. Dus ik zat uh, zondag bij de beken vanuit... tussen Veronica en Eredivisie Live te zeppen. En meteen na de finale, finale, het eindsignaal, even een kort interview... en dan denk je, nou, feest van de spelers, dat zijn de mooiste beelden... Krijg ik zeven minuten reclame bij Veronica. Ik vind het ongelooflijk altijd dat je dan niet het hoogtepunt voor die spelers. Weet je dat die commerciële televisie, ja. waar jij natuurlijk ook jaren voor gewerkt hebt. Ja, <laughs> ja. maar daar hebben we ook altijd tegen gevochten, moet ik eerlijk <laughs> tegen zeggen. Tegen de reclameblokken? Nou, ik weet dat wij als, als we dat deden uitstel kregen van de reclameblokken. Ik zei, jongens, tart de kijkers niet. Dus niet. Wacht nog even, wacht ermee. En... Voetbalrechten weer terug naar de NOS? Nee, dat vind ik onzin, want oh. je moet, het gaat om geld... en ik vind dat, dat publieke geld moet beter besteed moet worden. Okay. Maar ik kon dus niet de Eredivisie live kijken. Dan vind ik het heel zuchtig de uitschakeling, uitschakeling van de Nederlandse tafeltennisters... De Nederlanders Li Yao en Li Yi. <laughs> ja. Uh, die zijn gisteren in Rotterdam uitgeschakeld. En ik zat gisteravond te luisteren langs de lijn om tien voor elf. En toen werd Li Yi geïnterviewd. We heb... hebben het, we ja, hebben het. Ik moet even, het even laten horen. Ze is uitgeschakeld en we hoorden toen dit. Ja, ik vind gewoon. Er ging helemaal geen kans. Schat. Ik probeerde vechten. En uh, ik zal ook in Nederland spelen. Ja, ik wil graag uh, goed spelen, maar. Ja, dat is gewoon jammer. Uithuilen en opnieuw beginnen, zeggen ze dan in het Nederlands? Nee, ik ga niet huilen, hoor. <lacht> <lacht> Lee Ji. Ja, ik bedoel, dit is toch prachtig dat je zo geëmotioneerd raakt. En ik vind het ook fantastisch hoe die vrouw Nederlands spreekt. Ja, dat is ja. Voor een nou, ja je, je zegt De echte Nederlanders Lee Jo en Lee Ji. Ja, ja. Die, niet uit Friesland. Uh, op het WK in Rotterdam helaas dus niet meer uh, ja. uh, meedoen. Maar wat, wat vond je zo mooi dat ze, dat ze zo... Nou, die emotie die ze toonde, ze had zo gehoopt dat ze... Ze is Nederlander geworden, dat ze voor het Nederlands publiek... in Rotterdam bij die wereldkampje kon laten zien. En dan wordt ze kansloos uitgeschakeld. En dan zie je hoe ze opgeladen zich heeft voor die wedstrijd. En dan komt al die emotie eruit. Dat is het mooiste wat er zelfs is Zelfs kickboxers huilen wel eens, hè, Jens? Ja, ik heb Ernesto zelfs wel eens zien huilen. Na een uh, nederlaag? Na, na een nederlaag, ja. Nee, niet na een nederlaag. Nee, nadat hij uh, besefte dat zijn carrière beëindigd was... en dat, uh, dat het nooit meer voor hem een plek in de ring zou zijn. Ja. Althans niet als vechter. Het komt overal voor. Ja, nou ja in het absolute dieptepunt is de, de dodelijke val van Wouter Weiland... in de Giro afgelopen maandag. Uh, verschrikkelijk. Ik hoorde dat er ernstige gevallen was. Toen hoorde je hij is overleden. en Toen zag ik stavond Stef Clement in Studio Sport... Ik vond dat hij een fantastisch commentaar gaf als we ja, Ook dat hebben we hier klaar staan. Stef, uh, wat, wat zag je? Nou, daar ga ik verder niet op in, wat ik heb gezien. Ik uh, vind het al schokkend dat, uh, dat dat is getoond op televisie: dat daar foto's van zijn gepubliceerd gepublice uh, in de verschillende kranten. Ik denk dat dat ver over de limiet was uh, van wat menselijk is. Dus uh, wat ik heb gezien, uh, dat blijft bij mij. En uh, ik kan er alleen over zeggen dat je dat niet vergeet. Stef Clement, heb je het gezien, die beelden, Jens? Nee, gelukkig niet. Het nee. ging over de limiet, Frits? Ja, ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Ik hoef dat ook niet meer te zien. Ik uh, geloof dat wel, ja. Hij heeft ook prachtige uitspraak, zei hij. Wij hoeven niet te vergeleken te worden met gladiatoren... die aan de leeuwen gevoerd worden ter meerdere glorie en vermaak van het publiek. Dat vond ik een prachtige uitspraak. Een nou, weet je hoe het eruit is gezien. Want jij ja. vindt dat die renners uh, als gladiatoren behandeld zo niet mishandeld? worden? Nou, in die Giro worden ze inderdaad als gladiatoren behandeld... en het publiek lacht erom als die leeuwen ze dan opvreten, ja. Er is veel kritiek op de Giro, ja. hè? He? Dat het risico ja. Van, van, ja, en van, nu gaan ze van de, net de wedstrijd toe. te groot is. Maar ik wil nog iets over Wouter uh, Weiland zeggen. Ja. Uh, hij komt uit Gent. En ik heb woensdag in het AD een stuk van hem gelezen. Hij is vriendje van Frederik Nolf. Frederik Nolf is vorig jaar in de ronde van Qatar dood in zijn bed gevonden. Hij was een vriend van Dimitri de Vauw. Die botste in 2006 op de wielerbaan van Gent op de Spanjaard Isaac Golves. Galves, 10 seconden. Die is overleden, die heeft daarna zelfmoord gepleegd. Een andere vriend, Hooflink, is vorig jaar vier weken in coma gelegen. Het is ongelooflijk hoe deze vier vrienden van Gent de dood steeds in de ogen hebben Drama gezien. Drama in de sport. Het is uh, een cliché, maar het, het hoort toch ook bij Frits Barend, Dank je wel. En ook Jens Olde-Kaltse. Graag gedaan. Adem. Scenario 1 en de strijd om de kampioenschap. Oh ho, oh ho, de goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC Twente. Wie gaat het worden?